China is de enige grote mogendheid die de nieuwe machthebbers in Libië nog niet heeft herkend. Het land eiste vandaag dat het bewind de belangen van, het Chinese, van Chinese bedrijven waarborgt. Peking is bang dat westerse landen worden bevoordeeld vanwege de NAVO-steun aan de strijd van de opstandelingen. Chileense hulpdiensten hebben drie lichamen gevonden van passagiers... die in een neergestort legervliegtuig zaten. Het zijn twee vrouwen en een man. Het toestel met 21 mensen aan boord verdween gisteren van de radar... nadat twee landingen op een eiland in de Juan Fernandez-archipel waren mislukt. Het was op dat moment slecht weer. De Chileense autoriteiten vrezen dat iedereen om het leven is gekomen. Bij Barendrecht wordt in de Oude Maas gezocht naar een drinkeling, een man uit Hoogvliet die bij het zwemmen niet meer bovenkwam...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 Nogmaals goedenavond. Er wordt weliswaar niet gevoetbald... maar we maken toch een rondje langs de velden. We beginnen ver weg in New York, de US Open... waar Federer de eerste set won van Cilic. Marcel Mesker. Ja, 6-3 was het. Eén break in de vierde game was voldoende voor de Zwitser om de setwinst te pakken. Hij overleefde drie breakpoints in zijn tweede service game. Werkte die weg en kwam eigenlijk niet meer in de problemen en heeft het heft in handen. Tweede set staat het 1 gelijk en Marin Silic zal echt zijn onnodige fouten uit zijn spel moeten halen. Want anders wordt het een straight set verlies. En dan naar Eindhoven, waar Nederland de eerste set won van Roemenië. Lars Geerts. Ja, maar in de tweede set gaat het even wat minder. Het staat 8-5 in het voordeel van Roemenië. Bondsgoot Edwin Benne heeft zijn ploeg even naar de kant gehaald. Wil even met ze praten, want er worden te veel fouten gemaakt. de Nederlandse zijde, te veel slordigheden en te weinig goede set-ups... van meer Abdelaziz, de spelverdeler. En als dat beter gaat, weet ik zeker dat Nederland van Roemenië kan winnen. Want Roemenië is niet een team waarvan Nederland zou moeten verliezen. Bij handbal gaat het gewoon om de eerste en de tweede helft. En dan zorgen dat je meer scoort dan je tegenstander... Emmen en omstreken tegen Volendam, het van de mare. En er zullen weer veel doelpunten gaan vallen vanavond hier in Emmen. ENO thuis tegen Volendam vanavond in een wit tenue. Nieuw voor mij, wedstrijd is anderhalve minuut oud. 0-0 ENO met het balbezit in de groene tenues. En het eerste doelpunt van de wedstrijd wordt gemaakt door Patrick Miedema. En die voer, uh, handbalde vorig seizoen nog bij Volendam. En kwam deze zomer over naar Zuidoost-Drenthe om voor ENO te spelen. Chaka Khan, het I'm Every Woman. We gaan naar Marcella Mesker. Is die schiafone nou eigenlijk al klaar? Ja, die heeft zojuist gewonnen van die Zuid-Afrikaanse Chanel Schepers. 6-3 in de derde set. Ging nog gelijk op tot 3-3. Toen plaatste ze een break en heeft het keurig netjes uitgemaakt. Maar dan denk je, nou ja, dan hadden we niet anders verwacht. Maar ze had een matchpoint tegen in die tweede set. Dus het geeft weer aan dat Skiafone de nummer 8 van de wereld... weer uh, haar vechtersmentaliteit uh, heeft getoond. Een ander opvallend resultaat, of opvallend... ja, de zoveelste opgave in New York. Want Juan Carlos Ferrero speelde tegen zijn landgenoot Granoijers. Stond 6-1... 4 3 voor En dus ook weer een opgave van Granoijers. Eerder zagen we dat Berdych tegen Tip opgaf bij 6-4-5-0 achter. Berdych last van zijn schouder. Wat er met Granoijers aan de hand is, ik weet het niet. Maar ja, het kan ook een virus zijn. Het, is, uh, uh, uh, uh, het lijkt wel alsof er een vloek rust op deze US open. Ik kan me ook nog in een interview van Andy Murray herinneren dat hij zei: Ik mijd de kleedkamers en de player lounges zoveel mogelijk. Ik speel mijn wedstrijd, ik train en ga onmiddellijk naar. Hotel. Want wat hier rond hangt voor een virus, daar wil ik niet tussen zitten. Dus ik denk dat hij gelijk heeft, want uh, ja, het gaat maar door de opvraag. Maar ja, je noemde ook, ook schouderblessuur bijvoorbeeld. Is het niet ook ja. overbelasting? Ja, Berdy had daar al last van. Die gaf al bij het vorige toernooi op. Dus uh, ja, dat... Uh, dat is zeker overbelasting. Um, ik moet ook zeggen, het, je, je ziet ook, die spelers wisselen natuurlijk steeds van continent. Dan is er ook een andere baansoort. Ze zijn van het greffel in Europa en het gras uh, op Wimmelen naar de hardcourts in Amerika gegaan. Wisselende temperatuuromstandigheden. Ze spelen vaak ook met andere ballen, iedere week weer. En dat is dus aanpassen. Nou ja, dan uh, krijg je natuurlijk overbelasting uh, van de spieren. Ja, en, vertel eens wat jij hebt meegemaakt vroeger, toen je zelf speelde. Hoe is dat als je... ...op een heel andere baan moet spelen. Ja, dat is uh, wennen. En uh, kijk, de een uh, die speelt liever met uh, snelle en wat lichtere ballen... als je een aanvallende speler bent. Hè, zoals Federer, ja, die vindt het fijn als een baan snel is. Als de ballen een beetje vliegen door de lucht. Maar ja, als die ballen bijvoorbeeld wat zwaarder worden... door uh, ja, de luchtvochtigheid of door regen... dan gaan die ballen heel erg pluizen. Nou, dat kan een enorme belasting zijn... als je een wedstrijd speelt van drie uur. En dat serveren, ja, dat gaat toch met krachten van 200 kilometer per uur. Nou ja, dat, uh, dat doet wel dan wat uh, met schouder, hè? de infraspinatus en de supraspinatus. Ik, ik, ik weet precies waar ze zitten, want ik heb het inderdaad ook gehad. Ja, uh, je had het over die blessures en overbelasting, uh, maar dit is dus ook ziekte, virussen die, die, die heersen daar. Ja, ja, een aantal mensen, ja, zoals Robin Seuderling, ja, die had gewoon keelontsteking, Dat had hij in Canada al opgelopen, had hij niet gespeeld. Hij dacht dat hij er vanaf was. Nou ja, dan komt dat dan toch weer vernijdigd terug. Um, anderen hadden een uh, voedselvergiftiging en zagen lijk bleek. Maar ja, daar ben je put, uh, natuurlijk wel gevoeliger voor als je uh, vermoeider bent en, en, en niet topfit. Ja, en de hitte natuurlijk, vergeet dat niet. Want het is moordend heet. Het is nu ook 27 graden. Um, en het is zo vochtig in New York, zo benauwd. Weet je wel. Overal is er airconditioning. Ook dat heb je nog eens. In de hotels, in de player lounges. En dan denk je, oh lekker, nou, ik ben klaar voor mijn wedstrijd. <laughs> en dan loop je dan naar buiten. En dan warmtel. als een hete deken <laughs> komt dat op je af. En dan moet je drie uur gaan tennissen. Dus ook die verschillen in temperatuur, dat valt niet mee. En uh, ja, dan uh, als je soms even wat meer, uh, minder weerbaar bent, dan uh, heb je te pakken. Oké, okay, Marcella, Nou, we horen straks hoe het verder gaat. Eindelijke medaille op de wereldkampioenschappen roeien in het Sloveense bled. De vrouwen vier zonder pakte de bronzen. Vorig jaar waren ze op het WK nog goed voor goud. Maar ja, dat was vorig jaar. Nu is de samenstelling anders. Verslaggever Erik van Dijk sprak met de ervaren Femke Dekker... die er vorig jaar wel bij was... en eerder dit WK al met de vrouwen de Olympische Spelen haalde. Waar ben je blijer mee? De kwalificatie van de 8 of met de medaille van vandaag? Goeie vraag, met alle twee. Ja. Het is uh, heel, heel iets anders. Kijk, ik kwam hier natuurlijk uh, voor de vier en we zijn denk ik drieënhalf weken geleden pas bij elkaar gezet. Dat is vrij laat en uh, dan is het super leuk dat je natuurlijk een medaille haalt. Het is wat minder als je natuurlijk je titel verliest, maar uh, ja, en dat ik dan ook nog in de acht zit terwijl ik dit jaar daar eigenlijk het hele jaar niet in heb gevaren. Dat is ook super mooi en dat we dan een ticket binnenhalen, wat de afgelopen twee Olympische Spelen niet is gelukt. Dat is super fijn. Dus volgens mij ben ik met alle twee heel blij en uh, kan ik best glimlachen. Want jouw verhaal naar de acht toe is natuurlijk een heel vervelend verhaal geweest. In ieder geval tot nu toe in, de, in dit jaar. Ja, vervelend. Kijk, ik, er zijn gewoon veel dingen gebeurd. En uh, op een gegeven moment worden er keuzes gemaakt en uh, dat is zo gegaan zoals het is gegaan. En... Nou, maar goed, veel dingen gebeurd. Waar, waar doe je dan op? Nou ja, kijk, in het begin van het seizoen uh, ben ik gewoon op een gegeven moment niet fit geweest. En uh, nou ja, dan kom je ook niet in de acht. En dat is natuurlijk ontzettend rot. Want ja, je, ik denk dan, nou, hoe ben ik er niet fit gekomen? Maar dan kom je er niet in. En toen ben ik gewoon heel mijn eigen weg in gegaan om weer fit te worden. Want ja, dat is ook een basis en dat is ook terecht. Want uh, ik zou het ook niet fijn vinden als je met mensen moet roeien die niet fit zijn. En op een gegeven moment heb ik met René besloten dat ik niet voor de 8 ga dit jaar. En dan heb ik heb heel lang getwijfeld misschien uh, gewoon even het jaar uitrusten. En uh, toen heb ik toch gezegd, nou ik ga toch in de 4 en uh, nu sta ik hier. En ik heb zowel in de 8 als in de 4 geroeid, dus mooier kan toch niet. Eigenlijk een knotsgek WK wat er allemaal gebeurd is bij jullie in het hotel en in de eetzaal en uh, met het norovirus. Nou, ik heb er maar één woord voor bizar. Kijk, ik weet niet wat er allemaal gespeeld heeft. Bij mij in een ploeg hadden we eentje met voorverschijnselen. En uh, ja, ik heb me gefocust op mijn ding. En gisterochtend werd ik om zeven uur uit mijn bed gehaald uh, dat ik mocht invallen op de acht. En nog wel bakboord bakbord ook, terwijl ik zelf nu stuurboord roei. En dat heb ik gewoon gedaan, weet je. Ik wist dat ik reserve was. En uh, ik heb het gewoon genomen op dat moment. Ik ben gaan zitten en ik heb het beste gegeven. En de dag uh, daarna was de vier. En daar ben ik ook gewoon volledig voor gegaan. En uh, ja... Nu kijk ik terug. Ik denk, ik denk dat ik gewoon, ik, ik moet gewoon even de tijd ervoor hebben. En uh, ik vind het gewoon heel bizar, maar het moet nog even zinken, denk ik. Is het iets waar je als bond iets aan kunt doen, hè? dat het allemaal zo gelopen is op dat WK? Ik bedoel, uiteindelijk heb je de kwalificatie binnen en heb je een medaille om je nek. Uh, maar ja, in volgend jaar als het weer zo loopt, dan, dan sta je ineens met lege handen. Ja, Ik kan me niet, uh, ik was er niet bij wat er bij de acht gebeurd is of wat er bij de mannen gebeurd is. Ik heb me gefocust met mijn eigen team. En wij hebben niet die problemen zo gehad. We hadden wel eentje die voorverschijnsel had en die hebben we zeg maar, gelijk in quarantaine gezet. En ja, weet je, het zijn simpele dingen. Ik heb in mijn roeileven geleerd dat als er ergens een virus is, dan moet je ook niet in de lobby van een hotel gaan zitten waar iedereen zit. En gewoon je handen wassen en uh, desnoods ergens anders eten halen. En ja, uh, yeah, ik heb het voor mezelf in ieder geval voorkomen. Ik heb nergens last, ik uh, ben super fit en... Uh, Gelukkig heb ik ook dat vertrouwen gekregen van, van Susanna om dus ook te mogen invallen gisteren. En wat ik gewoon, ja, bij mij is het virus niet toegeslagen. Ja. Maar ook wel een klein punt van kritiek naar de ploeg waar het wel in is toegeslagen. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel een, ja, wat je zegt, uh, niet in de lobby zitten en je handen goed wassen. Ja, ja. Dat, dat weet ik niet. Kijk, ik was niet bij de acht, zeg maar. Dus weet je, ik heb mijn eigen, maar dat is wat ik dan zelf doe. Als ik hoor, er is een virus. Dan denk ik gewoon, goh, weet je, waar zou, die, waar zou ik ja, kunnen op vangen en waar ook niet. Dus ja, ik wilde ook niet ziek worden, want dat is het allergrootste ja, risico wat je kan lopen en ook heel vervelend. Dus ik heb geen idee hoe andere ploegen dat gedaan hebben. Ik weet dat ik zelf in ieder geval alle voorzorgsmaatregelen heb genomen en dat is dus inderdaad niet in een lobby zitten of niet naar het toilet gaan bij het restaurant, maar dat gewoon op je eigen kamer doen. Nu ben je waarschijnlijk na dit WK de enige die en zich gekwalificeerd heeft en ook nog een WK-medaille heeft gewonnen. Ja, nou, mooi toch? En dat met het hele jaar wat ik heb gehad, ja. Ik, ik, ik denk dat ik gewoon heel even, ik ga zo meteen gelukkig ook drieënhalve weken op vakantie. En dat heb ik ook bewust geboekt om even het hele jaar te laten bezinken. En ik was al een tijdje geleden met het volgende jaar bezig. En mijn doel is gewoon heel duidelijk. En ik vind het super mooi dat ik hier nu sta en dat ik eigenlijk een medaille heb en in de acht heb gevaren. En ik hoop gewoon dat ik volgend jaar weer onderdeel van die acht ben en dat we dan weer gewoon op het, op het trapje staan. met Too Good To Lose gaat het ook voor Nederland Lars nou, voorlopig even niet hoor. Het is 19-20 in het voordeel van Roemenië. nou is dat al een kleinere achterstand dan eerder in de set. Roemenië heeft zo'n beetje de complete set met drie punten voorgestaan. En dat lag vooral aan het feit dat Nederland veel te veel fouten maakte. Moet gezegd worden, Nimir Abdelaziz is een groot talent op de spelverdelerspositie. Maar hij is nog erg jong, 19 jaar oud. En maakt af en toe nog de verkeerde keuzes. En moet ook even wennen aan de lengte die hij ineens naast zich heeft staan. Want Wietse Kooistra met 2,9 meter en Rob Bontje met 2,6 meter, dat is iets groter dan hij normaal gesproken bij zijn team landsteden gewend is. En dus schat hij de paas, de set-up nog wel eens verkeerd in. Ik heb al een aantal keren gezien dat Bontje en Kooistra de bal zo'n beetje op hun oor kregen... en hem dan nog over het net moesten krijgen. Ja, dat is een bijna onmogelijke opgave. Zeker als er hele lange mensen aan de Roemeense zijde aan de andere kant van het net staan... om die bal te blokken. Dat soort foutjes, dat zie je gebeuren... Daardoor houdt Edwin Benne niet meer Abdelaziz ook af en toe bij zich van... Joh, let daar nou toch eens op, zorg ervoor dat je hoogte hebt in je setup, Want dat is van levensbelang, want de Nederlandse middenaanval... is een beetje het beste van wat hier op het veld staat. Sowieso een van de beste aanvallers van Europa, als ik dat mag zeggen. Als de rest van het team wat beter was zou Nederland... wel degelijk hele hoge ogen kunnen gooien op het Europese vlak. 21-19 inmiddels de stand voor Roemenië. Edwin Benne haalt het team er even aan de kant. Dat is zijn laatste time-out. Hij wil je natuurlijk deze wedstrijd zo snel mogelijk afmaken... en zich op kunnen maken. Maken voor een pre-Olympisch kwalificatietoernooi. Maar dan zal Nederland toch even een setje bij moeten zetten. En eventjes Nimir Abdelaziz wat scherper moeten hebben. Het handel, dan en tegen Volendam, komt er al een tekening in de strijd, Richard? Ja, zeker. Na een klein kwartier is het 4 tegen 8. En nu 4 tegen 9. Doelpunt van Jasper Adams. Zijn vijfde al van deze wedstrijd. Het ging gelijk op. Een minuut of 7. 4-4. Toen kreeg ENO een dubbele tijdstraf van 2 keer 2 minuten. Voor Erik Huizing en voor Peter Lambert. En in korte tijd. 2 minuten, 3 minuten misschien. Sloeg Volendam direct een gat van 3-4 doelpunten. En ja, dat verschil is nu opgelopen na 5 goals. 4 tegen 9. En nog geen kwartier gespeeld hier in Emmen. En ENO heeft het moeilijk. ENO speelt te gehaast. Het is vaak ongecontroleerd. Spelers zijn veel bezig met de scheidsrechters. En daartegenover staat een fris en sterk Volendam Dat het gewoon ook in de verdediging heel goed doet. Want ENO heeft nog maar vier doelpunten gemaakt. De voorkeur bij de Drentse handbalfans zal deze avond waarschijnlijk uh, trouwens zijn uitgegaan naar de barbecue. Want ik zie opvallend veel lege plekken hier in uh, de sporthal. Dat is normaal gesproken heel anders als je wedstrijden bekijkt tussen ENO en Volendam. Volendam heeft het hier vaak in Emmen ook heel moeilijk tegen uh, ENO. Verloor bijvoorbeeld uh, vorig seizoen twee keer. Maar nu op dit moment is er uh, geen veldje aan de lucht in de eerste helft. Nu een brede. Breakout voor Volendam. Een hele snelle breakout. En die wordt uiteindelijk afgerond door een van de nieuwe spelers van Volendam. En dat is Maurits van Buren, een nieuwe rechterhoekspeler. Een nieuwe jonge, talentvolle speler van Volendam. En hij tilt het verschil nu naar 6 doelpunten verschil. 4 voor ENO en 10 voor Volendam, de regerend landskampioen. En dan de tweede set bij Federer tegen Silic. Zijn er al breaks geweest. Nee, helemaal niet. Het, is, uh, ja, het begint een beetje saai te worden. Het zijn uh, korte rallies. Uh, het zijn natuurlijk twee aanvallende tennissers... die uh, alle twee voor een hele goede service uh, beschikken. De eerste set ging dus met 6-3 naar Roger Federer. Tweede set uh, 4-3 voor Silic. Die zich wel wat heeft hersteld. De eerste set was het uh, wat wisselvallig, maar hij blijft nu goed bij. staat dus uh, met zijn service game een uh, game voor. Nu serveert uh, Federer, leidt met uh, 30-15. Komt een goede service, de return van Silic in het net van Federer. Ja, zo gaat het een beetje af en aan. Korte rallies, dan weer een goed punt, dan weer een foutje. Het is nu 30 gelijk voor de, ja, op de service van Vedra, Die trouwens op 8 augustus 30 jaar is geworden. Nou, iedereen wordt wel eens 30. En hij vond het allemaal niet zo bijzonder. Maar de internationale pers natuurlijk wel. Er werd zelfs een hele persconferentie belegd. En uh, ja, hoe dat dan voelde. Hij zegt, nou, ik voelde nog precies hetzelfde. Het is gewoon een verjaardag. Iedereen heeft een verjaardag één keer in het jaar. En ik ben liever 30 dan 20. Dus hij wist dat allemaal een beetje te kalmeren. En hij zegt, jongens, maak je niet druk. Ik ga nog jaren door. En of ik nu 30 ben of niet, ik voel me fris. Ik ben fit. Ik heb geen blessures. En ik ben nog zeker in staat om Grand Slams te winnen. Nou, dat gaan we natuurlijk uh, bekijken. We moeten wel bekennen dat er ietsjes van de glans van zijn spel is verdwenen. Maar een Roger Federer op een goede dag... kan nog altijd van iedereen winnen. En ook van Novak Djokovic. Want dat zagen we immers in Parijs bij Roland Garros. Het is inmiddels 4-4 geworden in de tweede set. We naderen dus de ontknoping zo langzamerhand... in de partij waarin Federer leidt met 1 set tegen 0 en 4-4. Sometimes Van Mark Ronson en Amy Winehouse. Nederland, Roemenië. We stonden met 1-0 voor een set, Slaasgit. En het is 1-1 geworden. Nederland maakte te veel fouten in die tweede set. Kreeg de set-ups niet fatsoenlijk onder controle. En dus was het Roemenië dat niet eens zo opvallend goed speelde. Wel wat minder fouten maakte dan in de eerste set. Maar pakken dus uiteindelijk die tweede met 25-23. Stand dus gelijk op dit moment. Nee, Nederland zal eventjes uh, een, een tandje bij moeten zetten. Ook in de passing, uh, vooral. En waar bondscoach Edwin Bennen zich blijkbaar erg zorgen over maakt. Dat zijn uh, dus, dat is de service aan de Nederlandse zijde. Uh, heeft al een aantal keren spelers waarvan die uh, uh, blijkbaar de service niet goed genoeg is. Eventjes kort uit het veld gehaald. Reserve spelen erin om te kijken of die het beter deden. Maar dat deden ze allebei niet. Los losheid en Nico Freris kwam even in het, uh, in het spel. Puur en alleen om de service te verrichten. En allebei fout. Eentje in het net en eentje uit. Nou, dat soort hulp kun je niet gebruiken. De setup moet dus beter, de service moet beter. En de passing die loopt over het algemeen wel. Maar als dat gebeurt... dan kan met Nederland deze wedstrijd winnen. 1-1, er stand nog weinig aan de hand hoor. Vorige week was het ook 3-1 voor Nederland. Waarom nu dan niet? Succes voor de mannen 2-zonder op het WK roeien. Die 2-zonder plaatste zich voor het eerst sinds 1996 voor de Olympische Spelen. Nannesluis Sluis en Roger Blink boksten het voor elkaar met de tweede plaats in de B-finale. Toch betekent het niet dat het duo ook in Londen op dit nummer uitkomt, zegt Nannesluis. Sluis. Nee, we willen, gewoon, uh, we willen gewoon de beste kans op medaille. Hè? We denken dat we die in de acht kunnen halen. Even hey, een collega, het blijft een gek verhaal. Hè? Je plaatsje voor Londen is op zich een mooi succes voor de Nederlandse ploeg hier bij het wereldkampioenschap. En dan toch ja, is het meteen verder kijken en uh, zo snel mogelijk deze twee zonden vergeten. Nou, ik uh, zal het nog verhalen. met veel plezier aan terugdenken hoor. Maar uh, ja, kijk, ik bedoel... Uh... Als je de winnende maakt in de kwalificatie voor de WK voetbal... betekent ook niet dat je op de WK speelt. En, uh, hoe je lijkt een individuele sport, maar zo ook zelfs in een twee... zijn de regels gewoon alsof je een teamsport bent. Dus uh, of hij nou wel of niet in de acht komen... de beste twee uit Nederland gaat volgend jaar. En dat uh, net zo goed als de beste acht jongens voor de acht. Dat hoeven ook niet de jongens zijn die er nu zitten. Dus uh, het wordt nog een lange, zware winter, denk ik. Het is toch wel zo dat ze je naam beter onthouden... als je iets laat zien in een twee dan in een acht. Dan ga je op in de massa? Ja, nou ja... Ik heb nog niet echt het idee gehad dat Roel opgaat in de massa in die acht, jacht. Maar... Heb je het over Roel Brazen? Ja, Jazeker, nee. Maar het is... Kijk, uh, tuurlijk, het, het, het komt steeds meer naar een individuele sport. Kijk, ik kan, van de skiffers kan ik uh, de eerste tien plekken opnoemen. Van de twee zonden, de eerste zes uh, kan ik iedereen noemen. En bij een acht kan ik misschien uh, van de nummer één niet eens alle acht namen noemen. Ja, dat klopt. Maar ja, kijk, keepers uh, kennen men ook niet. En spitsen wel, ja. Misschien dat, dat is makkelijker te onthouden, denk ik. Het is dan wel een bijzondere prestatie voor het eerst sinds 1995 dat de Nederlandse boot met de twee gaat. Uh, ja, ja, dat is natuurlijk uh, hartstikke leuk. We hebben, hier, uh, uh, ja, we hebben hier gewoon lang naartoe gewerkt. En uh, nou ja, ik denk dat we een wisselend WK gehad hebben. Zo. En als je, dat, je dit, uh, dat we dit met z'n tweeën voor elkaar krijgen, dat, uh, ja, daar zijn we gewoon hartstikke blij mee. Met name. Uh... De wedstrijd van gisteren staat nog in gedachten. Waar jullie na een kilometer besluiten van nou het is wel mooi, we gaan het hier niet redden. We kijken naar morgen. Was dat gek voor jezelf of is dat part of de sport? Ja, je weet, je, je, je weet dat het kan, maar je, je, je hebt het er eigenlijk niet over. Je, je gaat gewoon voor die A-finale. En uh, ja, je, je moet gewoon keuzes maken. En op een gegeven moment op de duizend je ziet en je voelt dat je, dat je er niet dicht genoeg bij ligt. En dat je dat je niet de race vaart die je wil varen. En uh, ja, dan moet je een keuze maken. En, uh, ja of we daar verstandig aan hebben gedaan, ik denk het nu wel. Ik denk dat we nu vandaag gewoon uh, dat helemaal achter ons hebben gelaten. Ik heb ook geen moment meer aan gedacht. Je bent gewoon bezig nu met, uh, met halen maken en uh, zo hard mogelijk van A naar B groeien. Roger, jullie uh, voorbereiding was apart, bijzonder, uh, Gronings. Uh, ja, dat, dat verhaal blijft altijd boven jullie boot hangen. Vertel eens in het kort uh, wat jullie anders hebben gedaan dan de rest van de ploeg. Nou, iedereen uh, al jaren traint iedereen altijd zeg maar gewoon op de bosbaan en. Uh, wij ja, als kleine boot en de, de druk, alle belangrijke, ligt, ligt toch vooral op de acht. Dus om verzekerd te zijn van uh, voldoende goede aandacht... en uh, om het voor ons zo relax mogelijk te maken... om zo goed mogelijk te kunnen trainen, zijn we in Groningen gezit. Ik heb jaren op de bosbaan getraind, van 2005 tot 2008. En uh, het is toch een beetje uh, gewoon werk, aankomen, je ding doen en weer weg. En uh, ja, ik denk uh, in Groningen zitten we op een vereniging, ik bedoel... Uh, dat, dat steunt ook heel veel. Het is soms, soms ook lastig dat mensen je gek verklaren. Dat zegt zeggen, wat doe je hier nu alweer? Ja, weet je, we trainen niet één keer, maar twee keer per dag. Maar aan de andere kant zit er zoiets mooi voor terug. Gisterochtend worden we wakker, krijgen we een smsje. Staat er op een Facebook, staat er een filmpje... waar 150 man eh, om twee uur s'nachts dronken ons eh, naar de finale proberen te zingen. En die steunen, het, ja, weet je, al die andere... Voor alle andere roeiers hier zijn jaloers op de steun die we van onze vereniging hebben gehad de afgelopen tijd. En dat komt ook omdat ze je iedere dag zien. En dat is uh, nou, die support. Dat is gewoon, je kan alles, alle kleine beetje helpen. En het, uh, ook dit dus. Het heeft geholpen. Uh, jullie uh, zorgen eigenlijk, als je het zo mag zeggen, voor de eerste positieve uitschieter in het Nederlandse kamp. Zie je dat zelf zo? Ik bedoel, had het ploeg dit nodig? Nee, dit zie ik niet zo. Ik vind dit uh, de positieve uitschieter was A-finale geweest. Daarvoor roeien we gisteren niet goed genoeg. En dit, dat we dit daarna weten te doen is echt heel top. Maar uh, ik zie het niet als uh, positieve uitschieter. Ik, uh, als je die wil hebben, dan moet je straks goed naar de halve finale van de vier kijken. Want die jongens gaan ervoor zorgen dat we gewoon lekker, uh, lekker met, met z'n in die kant op gaan. Dat is uh, volgens mij nog nooit gelukt. En, uh, het leukste wat ik nog wil zeggen, 95. Degene die hem voor het laatst kwalificeerde was uh, Diederik Simon. Dus dan moeten we volgend jaar maar met hem uh, zijn laatste spelen ontzettend mooi gaan maken. Blink en sluis, eh, oftewel de mannen twee zonder ingesprek met Rachman Niemeyer. En dit zijn de geluiden uit New York, Marcel Mesker. Ja, want uh, er is wat gebeurd. Die tweede set is uh, toch eigenlijk vrij verrassend naar Marin Silic gegaan. Met uh, 6-4. Uh, die laatste game, die tiende game, uh, brak Silic de service van Federer. Niet omdat uh, Federer nou wat minder ging. Nee, omdat hij het echt zelf haalde. Hij sloeg een aantal prachtige winners. Had het initiatief in de rally. Profiteerde van uh, de tweede service van Federer. Ja, en maakte het gewoon uitstekend af. De enige breek, ja, en dat is meteen op een belangrijk moment. Dus nu staat het 6-3. Veder 6-4 Silic, dus 1-1 in sets. En ja, ik zag net uh, eventjes de Australische coach Bob Brett in zijn handen wrijven. Dat is de coach van Marin Silic al heel lang. Bob Brett, misschien zegt het iemand nog wat. De oude coach van bijvoorbeeld Boris Becker. maar ook Koran Ivanisevic, die andere legendarische Kroaat. Die hebben uh, elkaar in contact gebracht, dus Silic en Bob Brett. En uh, ja, die ervaren coach, die heeft uh, die jonge, uh, dat jonge, talentvolle spelertje uit Kroatië bij de hand genomen. Heeft hem door de internationale jeugdtoernooien begeleid. En, uh, ja, heeft hem uiteindelijk tot een top 10 speler gemaakt. Wat hij, uh, een jaar geleden was. Hij is nu iets gezakt. 27 in de wereld. Maar laten we niet vergeten, hij heeft al een keer in de halve finale van de Australian Open gestaan. En twee jaar terug, op dezezelfde baan, waar hij nu tegen Federer speelt. op dit centenkoort, Arthur Ashe Stadium. won die van Andy Murray. in drie sets in de vierde ronde. Toen haalde hij de kwartfinale. Dus dit is een goede baan, een goede ondergrond voor hem. En hij bewijst dat hij in vorm is. Hij wint de tweede set van Federer met 6-4. En we gaan nu kijken naar het begin van de derde set. De wedstrijd dus in evenwicht.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 En de meilleur, le bleu en le gris, met poche diep aardeur. En me dit, que die su-lui fait peur, que je m'appuie sur trop d'appui. Seul que tu folle mais je ne dois j'ai le scénario pour moi mais je ne sais pas tout ce qu'il te tort et tout ce qu'il te Ik maande u En Lonklesol met El Medi. Heeft uh, Emmer nog kans om terug te komen? Is het van de Ja, nog steeds. Ze hebben zich wel wat herpakt moet ik zeggen hoor. De focus uh, ligt wat meer nu op de wedstrijd in plaats van de scheidsrechters. Dat was in het begin van het uh, duel toen Volendam na een 4-4 uh, tussenstand snel wegliep. Nu is het uh, 8 tegen 12. Nog altijd in het voordeel van de regerend landskampioen Volendam. Dat nu weer gaat scoren denk ik via Jasper Adams. Maar de bal gaat net niet over de lijn. Via de paal tegen de keeper aan. En van ENO kan dan snel weg in de omschakeling. Heel belangrijk bij het handbal. Huizing speelt de bal naar de linkerhoek. Dan terug naar Miedema. Vorig seizoen nog bij Volendam. Die temporiseert even en geeft de bal dan aan Niek Kuik op middenopbouw. Huizing probeert dan de cirkel te bereiken. Doet dat met een stuiterballetje. Heel goed en leep bekeken. En Leon van Schie, de cirkelspeler van ENO... Hagnees, hij scoort 9-12. En dan hebben we nog een kleine twee minuten te spelen tegen Volendam. Dat vijf keer de beste was van Nederland. Tegenover ENO, dat zes keer landskampioen werd. De vette jaren had in de jaren 90. Een beetje zo tussen 90 en 95, 96. Volendam pakte de eerste titel in 2005. En is eigenlijk de club die de laatste jaren de boventoon voert in de Nederlandse eredivisie. 9 tegen 12 is het dus. En de middenuit is voor Volendam. Tom Schilder met de bal in de hand geeft hem aan Jasper Snijders. Volendam dat ook in de ploeg heel veel lengte heeft. Een speler van 2,4 meter op de rechteropbouw, Joey Duin. En aan de linkerkant staat Jasper Adams, 1,99 meter. Natuurlijk ook zeer bepalend vaak bij het handbal. Dan moet je natuurlijk wel goed kunnen schieten. Volendam gaat het nu weer opnieuw proberen. Maar de verdediging van ENO staat ook wat beter. 9-12 is er dus een verschil nog van drie doelpunten in de slotfase van de eerste helft. We gaan het hebben over paardensport. Want gisteren is in Breda het Open Europees kampioenschap mennen begonnen. En dat is bijzonder omdat het 30 jaar geleden is dat het laatste EK werd gehouden. Uiteraard komt voor Nederland IJsbrand Chardon in actie. Niet alleen individueel, want samen met Koos de Ronde en Theo Timmerman vormt hij ook het Nederlands team dat strijdt om de Europese landentitel. Op het onderdeel dressuur eindigde Nederland als eerste, maar individueel moest Chardon een Australië voor laten gaan: Boyd Axel. Op de marathon moet onze nationale troef achterstand van ruim één punt ongedaan maken. Een verslag van Matthijs Westraat. Meneer Chardon, ik ben een dertiger. En eigenlijk weet ik niet beter dat vierspansport. Ja, dat uh, hangt samen met Uitbrand Chardon. <laughs> ja, het is. Uh, ja, is natuurlijk leuk om te horen, laten nou, we daar duidelijk in zijn. Maar tegenwoordig is de concurrentie toch wel dusdanig groot. De sport is enorm gegroeid de laatste tiental jaren. En uh, ik ben absoluut niet meer de alleen eerste. Er zijn gewoon meerdere rijders die ongelooflijk sterk zijn. boot extra is ontzettend sterk. Het de detail is dat dit EK bestaat uit zowel een individueel als een team. Een landenklassement. U doet aan beide mee. komt van Nederland uit, maar ook individueel. De Ronde en Timmermans, ja, die zijn wel onderdeel van het team. Met wat voor oog kijkt u dan naar hen? Ja, wij, uh, dat is heel mooi. Uh, wij kennen elkaar natuurlijk al heel lang. En... Uh, wij lopen en is ook samen. En op het moment dat we internationale wedstrijden rijden, dan uh, bedenken we de, de ideale lijnen. En daar helpen we elkaar. En op het moment dat we op de koets zitten, willen we van elkaar winnen. Ik vind dat heel sportief. Maar wij vinden gewoon met z'n allen dat de wedstrijd uh, uitgevochten moet worden in de ring. En niet buiten de ring. Dus wat dat betreft helpen we elkaar. En dat vind ik eigenlijk wel de normaalste zaak van de wereld. Hoor. We gaan kijken naar hindernis nummer 5. De club van de ja, Dan loopt het zo tegen 2 en dan is het bijna tijd om te starten voor Chardon. Het span wordt klaargemaakt, Chardon weer plaats. Een ondergetekende klimt even achterop. Die B is heel slecht, jongens, naar beneden. We moeten gewoon ja, recht doortrekken. En dan opletten: op het moment dat je de E inrijdt, heb je heel veel balletjes op die binnenpaal. Weet je, die blokken die in het water staan. De timmermans en de ronde die komen al eerder in actie. En in het voorbijgaan naar de finish voorzien ze elkaar dan ook even van de nodige tips. Ging uit Theo? Ging uit? In de zeven. Allebei daar? Eén keer het water, dan niet naar binnen vallen. Maar verder zwaar hoor. Ja. Het is zwaar, je ziet het. Ze hebben allemaal moeite met power te houden. Wat voor tips heeft u nu gehad? Ja, Theo uh, zei net dat het heel zwaar was. En dat hij twee balletjes had in de 7, waar hij het eigenlijk niet verwacht. Maar die indraai naar het water is toch heel moeilijk. Paarden zijn toch wat moe. Nou, op het moment dat de paarden moe worden, vallen ze natuurlijk toch wat meer naar binnen. Hij raakt daar precies de paal met de koets. Ja, dan gaat het balletje eraf. En dat zijn twee punten, omgerekend tien seconden. Dat is veel. Ja, Nederland staat in de strijd om de landenteams op de eerste plek. En lijkt daarin safe. Individueel staat Chardon momenteel op een tweede plek. Achter... Boyd Excel, een Australiër. Als sportman, en dat is ook het nadeel juist van die open kampioenschappen... dat je als sportman wil je natuurlijk gewoon winnen. En dan wil je niet in Australië, ook al is het geen Europeaan, voor laten gaan. En dat is ook de valkuil voor mij, dat ik me zo ga richten op Boyd... dat ik daar ook nog een keer mijn Europese titel de hem ga verliezen. En daar moet ik wel voor oppassen, want ja, je kan hier gewoon Europees kampioen worden. Koos de ronde, na hen is nummer 05. 5... Vol onderweg, dus als u een beetje doorfietst, dan bent u wel op tijd. Het gaat maar om 7 seconden tot nu toe, hè? 7, uh, dus het, ja, het wordt gewoon heel spannend. En, uh, ik heb geluk dat hij voor me rijdt, dus uh, ik weet ongeveer hoe hij gereden heeft. Ja, daar gaan we ons uh, plan natuurlijk op, uh, op africhten. En, uh, ja, hoe is het met de paarden? Ja, paarden zijn heel fit en uh, ze hebben niet zoveel wedstrijden gelopen dit jaar. En ik hoop dat dat in het voordeel is. Ja, en dan is het kwart over twee. Dus tijd om te starten voor Jardon. En dat doet hij goed. Hij gaat voortvarend van start. En dan, dames en heren, mocht u geïnteresseerd zijn... en dat bent u, ik weet zeker dat u dat leuk vindt... IJsland don komt naar Hindernis 1. E. En als dan de eerste negen kilometer erop zit... is de eerste hindernis in zicht. Dus als u hem wil zien, moet u even achter op het veld. Achter de tuinveer, daar ligt hindernis nummer 1. En dan kunt u hem heerlijk over het veld volgen... Daar word je blij van als je dat doet. En dat gaat goed. De eerste luttele secondes worden van de tijd van Boyd afgetikt. Ja. En ook hindernis 2 gaat niet slecht. U moest rennen, mevrouw. Ja. ja, tuurlijk, dat hoort erbij hè om bij te gaan rennen. We hebben we net op tijd? Ja tuurlijk. ja, tuurlijk. Kijk wat hij doet. Ja, zeer zeker. Maar dan bij hindernis 3, de waterhindernis, gaat het fout. Oei. Oh, oh, oh, Chardon maakt een stuurfout en het span komt stil te staan in het water. Maar Chardon herstelt zich op onnavolgbare wijze. De overige vijf hindernissen worden foutloos genomen in een toptijd. En dus... Ja, het liep echt heel goed. Het paar liepen echt heel goed. Voor een je keer uitsparen, jongens. Oké. Okay. Wij gaan stappen, jongens. Voorwaarts. Oh, Hindernis 3, dat is nog even spannend. Ja, kijk, uh, je wilde natuurlijk op een gegeven moment, je weet gewoon dat Boyd voor staat. En die had gewoon een hele goede maat, Hongarije. Ja, en ik wil Boyd natuurlijk absoluut pakken. Dus uh, wij gingen het tempo omhoog doen. En uh, ik ga het aanzetten en die uh, rechtsvoor, dus echt zonde is wat nog nooit gebeurd, breekt de kinketting. Ziet, we hebben me nou met een touwtje vastgemaakt. Dus ik was volledig mijn stuur kwijt. Dus hij schiet naar voren, schiet precies tussen de palen. Ja, toen zat ik in de bouw eigenlijk. Alleen, ja, je ziet dan de routine van het paard. Hij trekt zich terug, hij worstelt. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon, ja, de paard ben ik gewoon erg dankbaar. Want daar helpt hij mij eigenlijk. Ja. Nou ja, goed, en die zeven seconden zijn gewonnen. Want uh, jullie staan nagenoeg gelijk uh, ja. nu in punten. Ik sta nu één tiende punt nog achter. Wie is de favoriet morgen? Uh, als ik foutloos blijf, dan uh, heb ik goede kansen. IJsbrand Jardon, hij won dus de marathon en moet morgen op het onderdeel vaardigheid 1 seconde goedmaken op Boyd-Excel... om voor het eerst in zijn 30-jarige carrière de Europese titel voor zich op te eisen. De Europese titel in het landenglasment is zo goed als zeker voor Nederland... omdat Hongarije op ruime afstand tweede staat. Het gejuich en het geklap komt uit New York. Marcella. Ja, want het is uh, ineens uh, spannend geworden... Verrassend setwinst in die tweede set voor Silic. Waardoor hij op 1-1 in sets komt tegen Roger Federer. Nou, dan denk je, Federer pakt meteen een break. Begin derde set. En dan is het alweer bijna gebeurd voor die set. Maar nee hoor, Silic breekt onmiddellijk Federer terug. En nu hebben we een breakpoint voor Federer weer op de service game van Silic. Dus 1-1 in de derde set. 30-40. Silic serveert. We pakken dit punt even mee. Daar komt die service van Silic. Die is ver uit. Nou, Dat scheelt wel een slok op een borrel. Als de eerste service uit is. Dat is 1,98 meter. Dus als die hard naar beneden klapt. Dan komen ze boven de 200 kilometer op Federer af. Tweede service. De return is verdedigend. Maar hij is in. Dan is uh, Federer in de verdediging. Maar hij vecht zich terug. De rally komt. De forehand van Silic. Heel diep schiet weg op de lijn. Silic heeft de aanval. Gaat naar het net. En een mishit van Federer. Dus uh, Silic weert dat uh, breakpoint af. En ik moet zeggen. Silic is echt beter gaan spelen in die tweede set. De eerste set was de balans tussen winners en onnodige fouten, was uh, slecht voor Silic. In de tweede set ging hij veel meer winners slaan en minder onnodige fouten. En dus maakt hij het Federer moeilijk. Hij heeft vertrouwen nu door die setwinst. Dus dit kan nog best een prettig partijtje worden hoor voor Federer. We gaan het uh, zien. Het staat voorlopig 1-1 in set. 6-3 Federer, 6-4 Silic en nu 1-1 in de derde set.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 Mind. Something deep inside of me Wants to love you endlessly When you're tough Girl, you don't know how it makes me feel Met Close to You. Volleyball, de derde set. Nederland, Roemenië. Lars... Ja, de set afgelopen en voor Nederland dan wel. 25-18 werd het uiteindelijk. Het stond 17-17 en op dat moment kwam Jeroen Trommel aan service. Ik heb het al eerder over hem gehad. Speeld bij de Duitse landskampioen Friedrichshaven. En een van de, zijn wapens is een linkerarm en daar kan hij onnoemelijk hard mee uithalen. Daar was de Roemeense verdediging totaal niet op ingesteld. Je zag dat ze verschrikkelijk veel moeite hadden om de bal bij de spelverdeling te krijgen. En dan wordt het heel erg lastig om een fatsoenlijke aanval op te zetten. Daar profiteerde Nederland van. Mooi aan de linkerkant met uh, Rob Bontje en aan de rechterkant met Kai van Dijk. Een aantal keren prachtig mooi direct in de brievenbus naar beneden. En zo pakt Nederland uiteindelijk de derde set en komt het op een 2-1 voorsprong tegen Roemenië. En ook in de derde set Federer tegen Silic. Marcella? Ja, 2-1 voor Marin Silic. Dertig um, gelijk op de service van Federer. En dat gaat dus niet zo lekker voor de Zwitser. Hij heeft het misschien wat moeilijker dan gedacht. Speelde twee keer eerder tegen Silicon twee keer vrij makkelijk gewonnen. Maar uh, hier is het een, uh, een lastige fase in die eerste set. We zagen dus een break voor Federer om mee te beginnen. Onmiddellijk brak Silic terug. Dus dat is uh, denk ik een tegenvaller voor Federer. Die nu ook een dubbele fout slaat. En nu op 30-40 komt. En dat betekent breakpoint voor Silic. En die kan hier op 3-1 komen. Veel zal afhangen nu van de eerste service van Federer. Het begint een beetje te waaien. Ja, zo'n wervelwindje, zo'n wervelstormje in het Arthur Ashe stadion. Daar houdt Federer niet zo van. Dan is die timing ook net soms een beetje mis. Daar komt de eerste service, die gaat uit. Nou, dan moet hij het met een tweede service doen. En dat is nooit plezierig. Want dan krijgt Silis toch een kans. Die komt met een goede return. En dan gaat de rally aan de gang. De backhand van Silis voorhand. hen. Federer. Federer gaat naar het net. En die druk is voldoende om het breakpoint af te weren. Federer dus nu in een wat lastig... Parket. Hij komt wel op Juice, maar staat in die derde set met 2-1 achter. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, you're the Jack.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 Ray Charles met Hit the Road Jack. Dat is de laatste plaat in dit tweede uur van Langs de Lijn. We zijn er tot 11 uur vanavond en we gaan nu luisteren naar Eerste Reclame... en dan het NOS chemaal met Freddy van Tijn. Tot zo.